Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De Nacht op 1. Met Ed Anker. Ja, goedemorgen. en uh, Mooi dat u nog luistert naar De Nacht op 1. Ook al bent u misschien langs wakker aan het worden... Wij hebben nog een half uur met goede platen te gaan, want er staan nog heel wat moois klaar. En uh, rondom de klok van half zes gaan wij bellen met mensen in verre landen in de rubriek Focus op de Wereld. Maar wij gaan nu eerst verder met een mooie plaat van Sade. Six o'clock They say there may be rain But the sun is hot I wish I had some time Just to kill today And I wish I had a dime For every bit like Relax. the sun goes, that's the sound, the sound of sunshine. Peter Franklin met Spanish Harlem. Een plaat die je toch ook gewoon weer vanaf de eerste deun doet swingen. Wat geweldig. Geweldig om lekker naar te luisteren. En uh, nu staat er ook weer het moois klaar. Hoor. John Sakada met Just Another Day.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 Mooi hoor. Lionel Richie. Stuck on you. En daarvoor draaiden wij de House Your Building van uh, Audrey uh, De volgende plaat is Redbone uit de jaren 70, Come and get your love. Oh, dat was uh, keep on moving from soul to soul. Dat uh, is toch wel tijd terug dat we dat uh, op de radio hoorden. Mooi om te horen. Wij gaan uh, langzamerhand uh, over naar het vreemde verre buitenland in de rubriek Focus op de wereld. Focus op de wereld. <middels> Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Dat is vandaag uh, met uh, Brazilië. Daar heb ik uh, Danielle, als het goed is, aan de telefoon. Danielle, ben je er? Goedemorgen, Goedemorgen, kijk eens aan. Jullie zijn online en wij doen op dit moment nog steeds pogingen om in contact te komen met Indonesië. En daar willen wij uh, met Piet of Anja van Dijk gaan spreken. En uh, zij zijn uh, daar bezig met het vliegen van medische teams door over uh, ja, de jungle, de oerwouden van Indonesië op de moeilijk bereikbare plaatsen uh, mensen helpen. Alleen, ik las in het mailtje dat ook hun stroomvoorziening behoorlijk te lijden heeft gehad de afgelopen week. Daar is een blikseminslag geweest. Dus ik hoop dat het toch gaat lukken om uh, contact te maken via de telefoon. Maar Danielle, tot die tijd praat ik met veel genoegen met jou. Jullie uh, zitten in Brazilië, hè? En jullie zijn net bezig met een nieuw project daar? Ja, dat klopt. Sinds januari zijn we verhuisd. Ja. We wonen al uh, zes, bijna zeven jaar in Brazilië in totaal. Maar dit is uh, nieuw, inderdaad. Ja. En, en toen ik uh, uh, vorige keer Wim sprak... dat is denk ik nu al een maand of twee geleden... toen woonden jullie net bij jullie nieuwe project. Ja, en, inderdaad. En dat is Agua Viva? Ja, wat, levend water betekent dat. En wat voor een uh, project is dat? Uh, het zijn eigenlijk uh, verschillende projecten... die uh, wel wat met elkaar te maken hebben. Het is in een dorp en uh, onze voorgangers hebben... Daar, tien jaar geleden, zijn die begonnen met het, vooral het helpen van uh, mensen die echt in bamboehutten woonden. Zeg maar, hele slechte levensomstandigheden hadden. En daar hebben ze huisjes voor gebouwd. Ja. En daar is uiteindelijk echt een heel terrein voor gekocht. En er zijn nu nog steeds huisjes waar mensen dus in kunnen wonen. Maar die, die, die, en die rieten huisjes, dat was niet uh, vanuit het idee dat dat de traditionele bebouwing was. Maar dat was wat nee, die dat mensen van echt niks hadden. Nee, dat armoede inderdaad, de, de meeste mensen die toch wel uh, een beetje uh, ja, wat van hun huis proberen te maken, zijn hier ook gewoon stenen huizen. Oké. Okay. En uh, ja, er zijn heel uh, veel ja, families geholpen uh, op andere vlakken. Met voedselpakketten, uh, met melk bijvoorbeeld. En uh, er is een cursus gekomen voor houtbewerking voor jongens, omdat er gewoon heel weinig uh, eigenlijk werkgelegenheid is om yeah. uh, een vak te leren. Ja. Yeah. En uh, ja, er is uh, ook bij onze voorgangers zal ook al uh, een visie ontstaan om ook uh, verslavingszorg te gaan doen. Oké, okay, want dat, dat kom je daar ook veel tegen. Ja, hier in het dorp vooral, uh, ja, ook veel alcoholmisbruik. Maar mm. ja, in heel Brazilië is er uh, een grote nood qua, qua drugsverslaving. Ja. In de grote steden, maar ook uh, in de kleinere steden die we hier om ons heen zien, hetzelfde. Ja. En uh, ja, ook de overheid is ook een beetje wakker aan het worden van, uh, ja, er moet geïnvesteerd in worden. Maar ook uh, de, ja, we noemen het hier de derde sector, zeg maar. De derde sector? Ja. En dat dus, uh, is? Ja, dus niet de overheid, maar de stichtingen, zeg maar. Oh, kijk eens Ja, ja. Die, uh, ja, die uh, komen ook uh, steeds meer in opkomst, maar uh, ja, met ideeën ook... Uh, om mensen vanuit heel Brazilië of deze regio in ieder geval op te vangen. Kijk eens aan, dus en, jullie uh, krijgen een soort centrumfunctie dan voor verslavingszorg? Ja, dat, uh, dat is wel onze visie inderdaad. Ja, oké. Okay. Hey, er en... is ook al echt een, uh, ja, een hele structuur beschikbaar met uh, keuken, slaapzalen en uh, een hele... Uh, er staat al een heel gebouw. Jullie moeten ja, het echt nog ja. gaan betrekken nu. Ja. Ja. Hey, en de mensen die daar wonen, die zitten in hun um, um, nou ja, rieten hutje. Uh, ze hebben allerlei problemen. Hoe, hoe, hoe gaat dat nou? Je geeft eerst een huisje en dan probeer je verder met ze te komen... om van een verslaving ja. af te komen? Is, of is dat te traditioneel gedacht? Nou, de mensen die nu in de huisjes van Agua Viva wonen... die zijn niet zozeer verslaafd. Hoor. Oh, gelukkig. Die, uh, die hadden gewoon om een of andere reden echt een huis nodig. Ja. Ja, en dan kom je inderdaad op het vlak van hoe ga je die mensen echt verder helpen. En dat is niet altijd zo heel makkelijk. We zijn nu natuurlijk pas een paar maanden bezig. Dus we hebben ook een stel mensen wonen die we nu pas leren kennen... die er al een aantal jaren wonen bijvoorbeeld. Ja. En we zien ook best wel wat verloop gebeuren nu. Dat mensen ook soms weer verhuizen of wegtrekken. En uh, ja, dat je weer met nieuwe mensen te maken krijgt. Oké, okay. maar is, is, is zo'n huisje voor die mensen dan een soort, soort start om weer een beetje de boel op de rit te krijgen, dat ze daarna ja, weer precies. wegtrekken? Oké. Okay. Nou, op zich vinden we dat inderdaad uh, juist goed, want je helpt mensen inderdaad met een huisje, met het idee dat ze hun leven op de rit krijgen. Ze hebben bij wijze van spreken niks. Nou, dan kunnen ze weer eens een koelkast kopen of een bed of een, iets voor, uh, voor in huis. Ja, en als ze dan een, ja, bijvoorbeeld een opleiding hebben afgerond of een baan hebben, dan uh, in principe is het dan wel de bedoeling dat ze inderdaad uh, zelf verder gaan zoeken en dat we weer iemand anders een kans kunnen geven. Dat mensen die nu binnenkomen, zeg maar, die zeggen we dat er wel vast bij. Is, van, uh, we hebben wel bepaalde ideeën met die huisjes. Oké. Okay. En uh, het is ook, uh, we bieden bijvoorbeeld ook cursussen aan, uh, we zijn nu ook bezig om uh, informatica cursussen. Op, uh, op gang te krijgen. En ook handwerkcursus voor de vrouwen bijvoorbeeld. En hoe komen die mensen bij jullie terecht? Ja, heel veel mond op mond gaat het hier, hoor. Oké, okay, maar vanuit het idee van nou, daar kan je mooi aan een huisje komen? Of, uh... Ja, nou ook wel. Ja, en dan gaat het aan ons uh, ja, om dan toch een selectie te maken van uh, wie komt er het eerst aan de beurt. Want we hebben echt een wachtlijst op het moment. Zo. We zijn vandaag ook nog erop uit geweest en nou, dan kom je ook uh, situaties tegen. Ja. En, uh, ja, nou in dit geval was het eigenlijk zo dat een man die wilde een huisje, maar zijn zussen die kwamen vooral vragen voor hem. Oké. Okay. Omdat hij bij hun in huis zit, zeg maar, oh. weet je wel. <lacht> en dan komen we bij die man en dan zit hij aan de telefoon en dan uh, wilde hij bij spreken niet eens te woord staan. Nee. Hij liet ons gewoon staan, zeg maar. En die, die zus die schaamde zich helemaal in het weg. Ja, En uh, na drie kwartier zijn we weggegaan. Ja. Yeah. En uh, telefoonnummer achtergelaten, van nou, uh, als hij nog interesse heeft, belt hij maar. Dan moet hij er zelf maar achteraan trekken, weet je. Yeah. En er komen meer mensen, die komen echt huilend bij je op de stoep. Van, uh, ik wil zo graag een huisje en het is zo moeilijk en ik woon nu bij die en die. En dan zeg ze nou, dan kom je op kantoor een uh, formulier invullen en dan schrijf je in. Want dan kom je op de wachtlijst, misschien volgende maand, weet je maar mm -hmm. nou, dan, dan komen ze niet. Mensen die er wel achteraan zitten en echt wat nodig hebben, die pik je er toch wat tussenuit. Ja joh. En uh, ja, die... Uh, krijgen dan voorrang en dan gaan we op bezoek de, op de en kijken of ze echt zo slecht wonen en of ze echt geen uh, mogelijkheid hebben om zelf wat beters te regelen. Oké. Okay. Hey en uh, wat, wat wat is er uh, voor bijzonders gebeurd de afgelopen periode bij jullie? Is er iets wat je bijzonder heeft aangegrepen? Nou, ja, wel vooral het uh, verhaal van een van de bewoonsters wel, van die huisjes. Het yeah. was echt net de eerste maand dat we er waren, hadden ze al uh, erg ruzie met een man en de politie erbij. Hij had er behoorlijk geslagen en wat dingen in huis kapot gemaakt en zo. Ja. Yeah. Een klein baby'tje erbij. Ja, dan, uh, nou, dan ga je er regelmatig heen en uh, probeer je toch contact te maken. Kijken van uh, hoe je mensen een beetje kan helpen. Yeah. Geen werk, uh, vriend geen werk... Af en toe kwam je om 11 uur s ochtends dan lag ze nog uh, de roes uit te slapen. Want de vorige dag had je wel een baby ernaast. En echt helemaal geen structuur. Dat grijp je dan wel aan. En op een gegeven moment. Uh, was die baby weg. En uh, nou ja, ze zei wel dat hij uit huis geplaatst was door de, door de kinderbescherming. Mm -hmm. Maar het echte verhaal kwamen we niet achter. Totdat we dus wel. Uh, Hoorde dat ze haar kind aan uh, wie hem maar wilde op een busstation had lopen aanbieden. Waarbij ze dus betrapt was door iemand. Ja. En uh, nou, dat kindje zit nu in een kinderthuis. De familie die wilde ni niks van weten. Ja. Geen tante of oma of zo. Een ander kindje van haar woont al bij de, bij de oma. Joh, wat, nee. uh, maar wat, wat gaat er nou. Dat is een vreselijk verhaal. Maar wat, wat, wat, wat zit er nou achter dit, dit soort verhalen? Wat voor problemen? Nou ja, vooral verslaving. Toch? Verslaving ja. en ook echt een hele gebroken jeugd. Al door haar eigen moeder, eigenlijk afgewezen, door haar oma opgevoed. Mm -hmm. uh, ja, bij dit, dit, ja, de vrouw, meisjes is nu 19, 20, denk ik. Dan zie je ook wel een beetje, ja, gewoon niet de school afgemaakt, weinig. Uh, Weinig basis aan alle kanten in het leven, emotioneel, maar ook gewoon qua denken. Ja. Nou ja, zo'n zwak iemand die. Uh, ik denk dat ze aan alcohol en aan drugs verslaafd is, dat geeft ze dan niet helemaal toe, weet je wel. Nee. Maar, dat, ja, dat maar eigenlijk zeg je dat daar gewoon nog een hele wereld achter zit. Ja, nou ja. en ze kwam al van de straat af, want ze had het huisje gekregen omdat ze op straat onder de brug woonde zwanger ja. van een kindje. Ja. En hey, ze is nu dus verdwenen en weer op straat gaan wonen. Hey, gewoon, uh, hoe begin je nou, als je probeert hier van te maken... en het is natuurlijk ja, heel verdrietig aan het aflopen misschien wel... Uh, maar, maar hoe, hoe begin je nou met, met zo'n persoon? Want je geeft dan een huisje, maar wat doe je dan? Ja, heel veel uh, langsgaan, met de mensen praten. Proberen met ze te bidden ook wat, wat, uh, ja, wat toch principes die uh, we zelf uit de Bijbel halen. Ook door te geven... Vaak staan mensen ook nog best open voor. Want ja, ze hebben soms ook niemand anders die ze even uh, echt vraagt hoe het met de mis is. Zeg maar. Ja, maar uh, ja. Dan, zit je, dan stuur je ook mensen richting een uh, ja, pastrale hulpverlening of een of andere geestelijke begeleiding of zo. Want als je dat zo vertelt van zo'n gebroken jeugd, dan zit daar wel ja. dan zit daar veel achter. Nou ja, we hebben wel gelukkig een, uh, een bevriende voorganger uit, uh, uit de stad hier in de buurt. Die ja. is ook psycholoog. Oké. Okay. En die komt nu ons uh, ook ondersteunen één keer in de week, één dag in de week. En echt dat soort gevallen, nou, zij, heb, zij heeft er dan geen uh, profijt bij gehad, maar andere mensen kunnen wel, uh, wel doorsturen naar hem, gelukkig. Is het iets waar een taboe rust in Brazilië op, op geestelijke bijstand of op psychologische hulp? Nou, ja, ik, in, ik heb wel vaak horen mensen horen zeggen, inderdaad, van... Uh, ja, nou, ik ben niet gek, ik hoef niet aan psycholoog, een beetje zo. Echt veel, uh, weinig kennis over wat een psycholoog nou precies doet. Mm -hmm. Meer uh, zo van, dat is een gekke dokter of zo, zo ja. Maar nu, uh, nu is hij uh, een paar, uh, paar maanden al bezig. En nu komen er steeds mensen, die horen goed uh, over hem spreken en die... Uh, horen dat hij heel goed is. Dan weet ik niet precies waarom ze dat dan horen. Maar goed, er wordt dus heel positief over gesproken. Ja. Yeah. En er is een hele grote wachtlijst... gewoon in de reguliere hulpverlening. Dus komen mensen wel uh, steeds vaker vragen. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus uh, er is wel echt behoefte aan. Ja. Yeah. Je ziet ook dat maatschappelijk werk hier bijvoorbeeld. Dat is één maatschappelijk werkster dan in de gemeente. Ja. Yeah. Vanuit de... Uh, <coughs> sorry. Vanuit de gemeente. Maar ja, die... Ik weet niet, die zijn volgens mij echt ook niet helemaal voorbereid op dit soort... Uh, Zware gevallen. Die zitten er meer, meer op. Nou, er komt iemand om hulp vragen. Nou, hier heb je een voedselpakket. of uh, ja, maar... Hier heb je een handtekening voor dit stad om dat, om dat te regelen. Maar verder echt... Uh, geen fugen uh, maar... van, van, van het zwaardere werk. Hey, en, en, en je hebt het over die voedselpakketten. Zitten in Brazilië ook nog steeds de problemen met, uh, met de voedselprijzen? Zijn die nog steeds zo hoog? Nou, ik moet zeggen dat wij wel erg terughoudend zijn. om mensen eh, voedselpakketten te geven op het moment. Want je, je merkt toch wel dat mensen het wel makkelijk vinden, zeg maar. Ja. En, maar ik vind wel dat dingen niet goedkoop zijn, hoor, moet ik zeggen. De prijzen stijgen ook best wel. Ja. En, uh, je kijkt naar wat mensen verdienen. En uh, dan hebben wij zelf uh, zeg maar een wat hoger inkomen dan de armere mensen. Maar dan vind ik nog dat uh, boodschappen zijn. duur zijn, gewoon relatief. Oké, okay. maar het, maar het is vroeg, nog niet zo dat, dat de samenleving daar echt ontwricht, de, de hoge voedselprijzen? Nou, je merkt wel, doordat, uh, ik denk ook doordat uh, benzine duur is, mm -hmm. dat merk je ook weer terug in de prijzen van de producten, zeg maar. Oh, natuurlijk vanwege transport. Ja, denk ja, okay. ik. Ja. En uh, ja, je ziet gewoon dat mensen heel eenvoudig leven. En hier is het voordeel dat mensen wel wat meer ruimte hebben om een groentetuintje te Bijvoorbeeld te doen. Mm -hmm. nou, wat fruit in de tuin hebben. En, uh, iedereen deelt best wel fruit met elkaar. Want als een boom vruchten geeft, dan uh, kun je het zelf toch niet op. Dus dan wordt het weer uitgedeeld, zeg maar. Ja, ja. Dat is wel weer leuk. Maar in de stad heb je dat ook weer niet. Nee. Dus uh, ja, je ziet gewoon heel veel mensen die eten gewoon elke dag rijst en bonen. En uh, geen verse groenten, geen fruit. Uh, behalve hier dan als er iets... Uh, in de tijd is dat er, nu is tijd bijvoorbeeld, dan eet hij drie mandarijnen. Oké, okay. nou oh, ja, goed, de komst er nog een beetje aan. Ja, nou, dat is wel leuk, ja. Hé, hey, en uh, de, de, de, de onderwerpen in het nieuws bij jullie, wat speelt er op dit moment heel sterk? Ja, nou, dan de, de benzineprijs waar ik het over had, maar nu hoorde ik pas hoe duur de benzine in Nederland is. Oké, okay. ja, maar... Meer dan, dan 2,5 euro, geloof ik. Nou, dat valt nog wel mee, maar... maar... We komen langs de snelweg wel richting de 1,75 inmiddels. Oh, 1,75, oké. Okay. Dus nou dat, ja, <laughs> het... nou, dan, dan is het inderdaad hier ook wel duur, want hier is hij nu over de 3 reaal. Ja. En dat is dan zeg maar uh, ja, iets minder dan anderhalve euro. Ja. Maar goed, als je kijkt naar ja, wat mensen gewoon hier verdienen. Het minimuminkomen is ongeveer 200, 250 euro per maand of zo. Dus dan uh, nou, als je dan een auto moet rijden. Ja. En uh, ja, gewoon meer, het gaat meer om de stijging en ook dat in andere Zuid-Amerikaanse landen het niet zo stijgt. Dus men vraagt zich af, ja, hoe kan het dat Brazilië zelf producent is en we zoveel moeten betalen. Dus ja, dat is een beetje wantrouwen, zeg maar, ook in het beleid. Uh, Oké. Okay. Hey, ik ga je heel even onderbreken, Danielle, want ik heb goed nieuws van, uh, van mijn favoriete technicus ongeveer. Want hoe vaak hij mij al niet uit de brand heeft geholpen als de telefoon het niet meer doet. Maar ik heb volgens mij Piet of Anja aan, aan de lijn. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ah, Piet, Piet van Dijk uit Indonesië. Het was even weer een klusje om, uh, om verbinding te leggen. Maar ja, we crossen in deze rubriek ook de hele wereld over. En het is toevallig dat ja. ik al meerdere malen... Want deze technicus uh, met de telefoonnummer op een briefje aan het werk mocht sturen. Hey, was er een speciale reden voor? Want ik las in het mailtje van jou dat, dat jullie uh, stroomvoorziening uh, het had opgegeven. Ja, dat klopt. We hebben, we hebben zondag hebben weer een blikseminslag hier gehad en toen was het elektrisch uit. Ja. De meeste dingen hier de, op de MRF-basis waren kapot. Ja. En het is nog maar 20 minuten geleden dat ze de telefoon back up and running hebben. Ach, joh. U bent de eerste die belt. <laughs> nou zeg, wat fantastisch dat we dat mee mogen maken op de Nederlandse radio. Dus, tjoh, en maar wat betekent ja. dat voor jullie als er zoiets gebeurt? Want jullie zitten afgelegen, hè? Uh, ja, dat klopt. We zitten op een, op een basis die, uh, die door de MAF is uh, georganiseerd met ja. een aantal gezinnen. Ja. Uh, op dit moment zijn we alleen omdat de andere gezinnen op verlof zijn. Ja. Uh, wat het dan betekent voor ons is, zondagmiddag was dus die blikseminslag... Um, um, op de basis zelf heb je dus je eigen watertoren. Omdat het niet zoiets is als, als water in de, in de stad zoals je dat in Nederland kent. Dat bestaat hier niet. Nee. Dus je hebt zelf een watertoren. Elektriciteit is ook voor een groot gedeelte zelf met een eigen generator. Um, en uh, daarnaast zijn er geen bedrijven die je kunt bellen wanneer er storingen zijn. Dus als zo'n blikseminslag gebeurt in uh, minder dan een seconde... dan ben je werkelijk soms tot en met een week ben je bezig om... Uh, om uh, de, um, systemen, systeem, dat we het zo noemen, weer, uh, weer uh, terug op een yeah. normale uh, operationeel niveau te krijgen. Dus jullie zijn uh, vanaf zondag uh, zijn aan het ploeteren om de hele boel aan de gang te krijgen. Dus je hebt nu de telefoon weer. Maar en en, en, en uh, de stroomvoorziening is dus ook helemaal in orde nu? Uh, de stroomvoorziening voor ons huis is in orde, maar nog niet voor de, voor de hangar van de vliegtuigen. En ook nog niet voor de... Terminal van de passagiers. Hey, en wat betekent dat dan voor jullie? Liggen jullie dan ook echt helemaal plat? Of kunnen jullie nog wel vliegen? Uh, nee. nee, we liggen niet helemaal plat. Want de meeste dingen gaan hier nog gewoon uh, met de hand. Dus ja. de, de beladingslijsten van de vliegtuigen en de tickets... die worden allemaal met de hand geschreven. Um, dus uh, dat kan op zich gewoon doorgaan. En oh. ik heb vanmorgen een vlucht gedaan. Dus ik heb, uh, ik heb gewoon gevlogen. En ik ben nu net thuisgekomen en dan... Uh, toen hoorde ik dus dat de telefoon weer in orde was. Dus toen zijn we zijn weer helemaal blij. Kijk eens aan. Nou, dat is, uh, dat is mooi. Nou ja, wij zijn blij dat, uh, dat we jullie uh, te pak hebben gekregen. Ik heb, uh, andere, uh, op de andere lijn heb ik uh, Brazilië. En daar heb ik Danielle de Keizer. En die is uh, daar druk bezig met haar leefgemeenschap Agua Viva. Nou, we hebben we net al even een beetje over gehad uh, waar zij mee bezig is. Jullie uh, vliegen medische teams rond. En uh, heb je nog bijzondere, bijzondere vluchten gehad de afgelopen periode? Ja, uh, yeah, uh, uh, uh, maar um, even uh, nog, een, nog een toevoeging: we vliegen niet alleen medische teams, maar de belangrijkste reden waarom we hier zijn, is om, de, om het zendingswerk en het ontwikkelingswerk te ondersteunen. Yeah. En dus medische teams is, valt daar onder, zeg maar. Dus het ah, okay. is breder dan alleen medische teams. Ja, ik, ik uh, um, kan me ook van de vorige keer. Wat ik gedaan heb is. Ja, ga je gang. Ja, ga je gang, ga je gang. Oké, okay. en uh, belangrijke vlucht die we laatst gedaan hebben, moet ik even denken hoor. Uh, er, wel, laat, laat ik het laat ik zo vertellen, ik, ik ben laatst ziek geweest en toen kon ik de belangrijke vluchten dus niet doen. Er was um, iemand die was in uh, een plaats hier 200 kilometer bij vandaan en dat heet Derpels. Yeah. En die was door een wild varken aangevallen uit het Oerwoud. En die, was, die had behoorlijk wat wonden. En we hebben geprobeerd wat we konden om die persoon op te halen, maar het is uiteindelijk niet gelukt. No, dus dat zijn wel vluchten die eigenlijk zouden moeten. Yeah. Maar ik was uh, ziek en ik kon niet voor een vervanging zorgen en... Een week later waren ze nog steeds elke dag via de radio proberen aan het oproepen naar ons... om te kijken of ze een vliegtuig konden krijgen. En gewoon, we hebben het uitgelegd. En ja, dat kunnen we gewoon niet heen. En het is inmiddels bijna 2,5 week geleden. En vandaag komt daar voor het eerst een vliegtuig naartoe. Okay. En dat is een van mijn collega's. Dus ik ben benieuwd met welk nieuws hij terugkomt. Oké, okay, want dat weet je dus nu, nu ook nog niet. Nee. Hey, en uh, ik, ik, ik was net aan het vragen aan, uh, aan Daniëlle en ik vraag het ook aan jou, maar weet dat het bij jullie altijd wat lastiger is hoe het is met, uh, met, met het nieuws. Krijgen jullie nog iets uh, door uit, uh, uit het? Uh, nou, in, in is het Indonesië waar ze zich druk over maken. Uh, ja. of, of ben je gewoon helemaal afgesloten? Gewoon we heb heel weinig nieuws door hier. Nee. Dus uh, dat gebeurt eigenlijk gewoon eigenlijk haast niet. Nee. Mensen leven in een, in een besloten wereldje, binnen je, wat ze noemen, Soukou, dat is vertaalde uh, stam, zeg maar. Yeah. Um, binnen een, grote, een grotere familiecrime leven mensen en daar vinden ze het gewoon heel erg belangrijk wat er allemaal gebeurt en wat er dan buiten gebeurt, zeg maar, dat is gewoon van een heel stuk minder belang. Um, we krijgen hier wel het Nederlandse nieuws per e-mail en we kunnen natuurlijk via websites kunnen we wel uh, af en toe kijken wat er in Nederland gebeurt. Hè. dus. Uh, ...van het virus wat in Duitsland rondwerft eh, en dat soort dingen, daar dat blijven we wel van op de hoogte. Oké, okay, dat gaat om de komkommers. En hoe, hoe, hoe reageren jullie op zo'n zo bericht over die komkommers? Um, nou, het is gewoon voor ons, ja, hoe je, als je het vergelijkt met de lokale cultuur hier... ...de meeste mensen zouden hier zeggen, waar maak je eigenlijk druk om? En op het moment dat het je tijd is om te gaan, dan ga je... Okay. Of het nou een virus is of het is een infectie of het is weet ik veel wat. Yeah. Dus mensen hebben veel meer een soort um, berustende houding als het gaat over levensbedreigende situaties. Okay. Dus ze proberen wel om gezond te worden als ze ziek zijn hoor. Dat is het echt niet zo van, uh, van oh help we kunnen er niks aan doen dus laten we het maar over ons heen komen. Want zo zijn ze absoluut niet. Maar als het eenmaal tijd is zeg maar dan treden ze ook gewoon terug en dan is daar ook gewoon ruimte voor hier. Ja yeah, ja. Yeah. Mensen hier zouden tegen ons zeggen, we maken jullie druk om, Waarom is dat zo in het nieuws, zeg maar. Oké. Okay. Tja. Ja, nee, bij ons is het inderdaad wel... Uh, het gaat er de hele, oh. de hele dag alweer over. Hey, en, en Danielle, is dat, ja. dat, dat nieuws over de, de besmette komkommers ook in, uh, in oh. Brazilië doorgedrongen? Of staat het ook in contrast met jullie dagelijks werk? Nou, ik heb het eigenlijk... Uh ook gelezen, doordat ik op een site in Nederland ging kijken van wat is er eigenlijk op het nieuws, want anders uh, kom ik daar zelf ook niet zo erg toe, moet ik zeggen. Nee. <laughs> en dan lees ik dat inderdaad ook een beetje met zo'n gedachte van, oh, nou ja, nou ja, hier heb je de knokkelkoorts en hier heb je de, nou ja, ziektes die bijvoorbeeld uh, in Nederland ook heel erg, uh, ja, waar mensen heel erg van schrikken, bijvoorbeeld hersenvliesontsteking of zo, daar hoor je ook heel vaak van, nou, zoveel doden, zoveel doden, maar... De aantallen hier zijn ook gelijk veel groter omdat er zoveel meer inwoners zijn. Ja. Denk ik, ja. Soms is het natuurlijk ook niet te vergelijken, gewoon. Uh, wat, ja. Uh, yeah, wat de impact is op, op een land. Ja. Hey, en en was, zijn er nog meer dingen die uh, bij jullie spelen waar wij heel weinig over horen? Ja, dat kan je niet helemaal controleren. Maar wat is bij, op dit moment bij jullie echt de headline? Nou, ik was eigenlijk wel benieuwd. Want hier in Brazilië hebben ze het idee dat het wel wereldwijd een beetje nieuws is... over de Amazone, de, de, de boskappen... Nee. ...crisis. Maar heb je, hebben jullie daar iets over gehoord? Nou, ik niet. Nee, hè? Nou ik houd ja, het het redelijk is het, bij. Maar. Dat, is bijvoorbeeld, dat is dus heel erg, blijkbaar toch wel hier binnen het land... De, de zorg om de regenwouden, zeg maar. Ja. En een nieuw besluit dat is genomen afgelopen week... waar heel veel ophef over was... om... Tot april iedereen die bepaalde gebieden heeft uh, ontbost. Ja. gewoon uh, te vergeven, zeg maar, anestie te verlenen. Oké. Okay. Want het gevolg was. De, de verhalen rond dat besluit. veroorzaakt een ontzettende versnelling van de boskap. tot april, zeg maar. Omdat je ermee weg kon komen. Ja, omdat je er nog mee weg kon komen. En dan echt verhalen van twee tractors pakken met een hele grote kettingen. Gewoon alles omhakken, met alles onttrekken met wortel en al. Gewoon zo snel mogelijk. Dat je echt duizenden kilometers... Nou, dat schrik je wel van... Uh, Oké. Okay. En terwijl, ja, je weet wel... Dat het gewoon ook zo'n groot land met zo weinig uh, bevolking, zeg maar, in bepaalde gebieden. Dat er gewoon geen goede controle op is. Ze hebben nee. wel een soort satellietsysteem, geloof ik. Ja. Dat ze. Uh, Echt um, in werkelijke tijd kunnen zien, zeg maar, hoe het ervoor staat. Maar dan nog, uh, om echt te pakken wie het uh, doen, zeg maar. Er, zijn, er gaat heel veel geld mee gemoeid uh, aan het houdt, zeg maar. Oké, okay, dus ja, dat, ja, dat, dat is, is eigenlijk een. Want we hebben, ik heb deze nacht uh, met de luisteraars gesproken over, uh, over het milieu en over het klimaat. Maar dit nieuws, uh, dat is inderdaad niet langsgekomen nee, ja. vannacht, nee. Ja, er is heel veel kritiek op die nieuwe, ja, nieuwe wet. Of, ja, nieuwe... Maar gaat hij er komen, denk je? Ja, hij is er officieel. Hij is er al. schijnt, ja. Tjonge. Dus ja, ik snap ook niet helemaal hoe het nou zo heeft kunnen, kunnen gebeuren eigenlijk. Nee. Er is ook een protest van Greenpeace tegen geweest, begreep ik. Ja. Zie je aan, zie je aan. En zijn er nog meer zaken die bij jullie uh, spelen? Um, even kijken hoor. Ik ben even vergeten wat ik ook weer bedacht had. <laughs> nou ja, je hoeft, je hoeft geen nieuws te bedenken hoor. Als we dingen zijn er nog. Zijn er, wat, dat vraag ik ook weer even aan, um, aan uh, Piet. De dingen waar mensen mee bezig zijn als je ze spreekt, is dat, uh, is dat echt alleen maar het eigen wereldje in uh, Indonesië, Piet? Uh, in het gebied waar wij wonen wel hoor. Ja, ja? De mensen zijn uh, hoofdzakelijk. De, de grootste groep van de bevolking hier is, is uh, christen. Ik denk al bijna 75 procent. Ja. En onderling worden kerken gebouwd. En uh, als er een keer een storm is en er is een stuk van de kerk afgebroken of, uh, of omgewaaid... dan moet dat gerepareerd worden. En dat ja. zijn zeg maar de hot items voor okay. het hier. Hé hey, jongens, en, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik moet gaan afronden. Dat er een vaardwarsdagsviering af... is en een en, enzovoort. Ja. Piet, ik moet gaan ja. afronden. Dit was uh, De Nacht op oh, 1. Ja. En ik uh, ga de luisteraars uh, hartelijk danken. En na ons komt het Radio 1 Journaal met uh, La Rens en Marcel Oosten.